De gevolgen van de staking van NS-personeel vallen mee. FNV Spoor had voor vanochtend een staking aangekondigd op de stations Zwolle en Den Haag Centraal. Veel medewerkers doen daar niet aan mee en zijn gewoon aan het werk gegaan. Tot nu toe zijn vijf treinen uitgevallen op station Zwolle en dertien treinen op Den Haag Centraal. FNV Spoor had opgeroepen tot een staking uit protest tegen de toekomstplannen van NS. De vakbond is bang dat medewerkers daardoor hun baan kwijtraken. De partij van de Franse president Macron heeft bij de verkiezingen... een absolute meerderheid in het parlement behaald. Hij heeft samen met zijn bondgenoten ruim 300 van de 577 zetels. De overwinning is daarmee iets minder groot dan werd voorspeld. Maar de klap voor de gevestigde Franse politieke orde blijft enorm. Zo hebben de socialisten een ongekend aantal zetels verloren. Ze hadden er 273 en houden er nog maar 29 over. Het opkomstcijfer van de Franse verkiezingen was met zo'n 43 procent historisch laag. Gewapende mannen hebben in Mali een resort aangevallen waar veel buitenlanders komen. Volgens de regering zijn er twee doden en hebben veiligheidstroepen 32 gasten weten te redden. Volgens minister Koenders waren er ook zes Nederlanders in het resort. Ook zij zijn veilig. In Mali voeren extremisten vaak aanslagen uit. Het weer, eerst kans op wat nevel, verder volop zon... en in de loop van de dag wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt ongeveer 30 graden. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knopend Everdingen 9 kilometer. Tussen afrit Everdingen-Nieuwegijn 4 kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knopend Ipenburg en Zoetewouderdorp 5 kilometer. Op de A4 richting Den Haag tussen Roelervaar en zweden Rijndijk 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en knopend Gouwen 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur vertraging tussen Maan en knopend Lunetten 7 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Harmel en Nieuwebrug 6. A27 Gorkem richting Utrecht tussen Lexmond en Knopet Lunetten. 9 kilometer file. Almere richting Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven. 10 kilometer file. Op de A44 Den Haag-Wassenaar. Bij Wassenaar 5 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Alfa aan de Rijn en rijn 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 It's good, it's just too much Ja, we hebben goed nieuws. De zon schijnt weer hier in dus zo voort. Waarschijnlijk komt dat door onze eigen weer wel Lex van den Hoorn. Ja, die is altijd wat zon niet in huis. Hij he? heeft de zon weer meegenomen. Goedemiddag Lex. We horen hem straks om half drie met het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Het is even na twee uur, Zandvoort een goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Hij zit tegenover mij, uh, Albert-Jan. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag Lex, leuk dat je er bent. Ja, Hartstikke gezellig. Ja, dat betekent, ik krijg langs want het idee... als het zonnetje schijnt, komt Lex le lekker langs. Ja, goed hè. Want het straks nog even over hebben, maar meestal zat hij altijd op het strand. Maar goed, hebben we het straks nog wel even over.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 taart van CFM, wat is deze you, once, you, on you say she's just a friend now then why don't we call her so you wanna go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 Ik heb er natuurlijk helemaal niks over te zeggen. Dan wordt dit een van de grootste somerrits van dit jaar 2017. De single van Anne-Marie en Ciao Adios. De zaterdagmiddag van CfM en we hebben een speciale zaterdagmiddag. Want jawel, hij is bekend de winnaar van de taart. Ja, Ton Haak, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Geweldig. Uh, top. Het was ook een groot feest afgelopen zaterdag in de studio... toen we, de loodje, toen we het winnende lot van de uh, geënqueteerden van CFM mochten trekken... en jouw naam uh, kwam eruit. Nou, hartstikke leuk. En toen kreeg je op een gegeven moment dat bericht. En wat dacht je? Nou, uh, helemaal verbaasd natuurlijk, want ik win eigenlijk nooit wat. Geen staatsloterij, maar ja, dat is bekend. Uh, ah, ja, ook geen taartjes en gedingen. Maar dit wel, dat vond, dat vond ik fantastisch.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 Van de luisteraars. En hoe ze. want een van de onderdelen is: van nou waar wordt nou veel naar geluisterd? Een van de programma's is dat Goedemorgen Zandvoort. Waar op elke zaterdagmorgen vanuit het hoogland wordt veel naar geluisterd. Natuurlijk ook omdat er veel gemiddelde gemeentelijke politiek in wordt besproken. en dingen die er leven in de gemeente. Uh,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 Van Matthijs kwamen uit Amsterdam in de jaren 80 waren ze enorm populair. Onder meer hadden ze een groot hit met de single die je zojuist hoorde. Dat was Turn Your Love Around. zo twee minuten over half drie. Hij is uh, aangeschoven, Lex van Den Hoorn. Goedemiddag Lex. Ja, ik ben er weer. Hallo, goedemiddag. Hoe is je weg geweest? Oh, eh... Uh...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 Ja? nou dan ga het verhaal verder afmaken. <coughs> maandag. Dan hebben we een dag met veel zon, met weinig wind en een temperatuur van ongeveer 26 graden. Later op de dag hebben we een kans op bevolking. Of een buitje. Oh ja. Maar dan moeten we even afwachten, want dat is pas op maandag hoor. Dan dinsdag weer een dag met veel zon.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 Als mensen het weer willen blijven volgen, waar kunnen ze dat terecht? Dan kunnen ze bekijken op www.meteopagina.nl. En ik heb ook een Facebookpagina en op Twitter op Meteo Zandvoort. En natuurlijk dagelijks 24 uur per dag op de Text TV Zandvoort kanaal. 40 digitaal via Ziggo. Precies. Leks, een hele fijne week. Dank wel weer voor je komst naar de studio. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dat waren nog even goede berichten van onze eigen weerman Lex van de Orem. Er komen de komende dagen prachtig weer hier in Zalvoort. Ik zeg, eh, gaan we barbecueën? Gaan we barbecueën, heren? Ik vind het leuk. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ben, okay. ben ik uitgenodigd? Oké, okay, nou ja, ja, ja, ja. Nee, het komt helemaal goed. We gaan er gewoon een gezellig feestje van maken. about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 I was born.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 uur met deze vervangt